Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libanon zijn vandaag zeker 14 doden gevallen bij explosies. Door de exploderende walkie-talkies van Hezbollah zijn ook 450 gewonden gevallen. Gisteren ontplofte in Libanon massaal piepers. Dat zijn apparaatjes waarmee je berichten kunt sturen. Twaalf mensen overleefden dat niet, onder wie twee kinderen. En er vielen gisteren bijna 3000 gewonden. Maar hoe zit dat nou met die piepers? Hoe maak je daar een bom van? Deze kenner legt het uit. Ja. Nou, maken van een pieper en een bom, dat is voor ons uh, eigenlijk geen uh, vraag. Hè. Dat is relatief eenvoudig. Uh, omdat alle componenten eigenlijk al in die pieper zitten en je maar twee componenten hoeft toe te voegen. Dat is de explosieve stof en de ontsteker. Dus je kunt die dingen openmaken uh, en daar een lading in stoppen zonder dat je dat eigenlijk ziet. Meerdere landen denken dat Israël achter de aanval zat. Israël zelf zegt daar niks over. De politie gaat onderzoek doen naar ongewenst gedrag bij de Blauwe Haven. Dat is een Rotterdams project voor politiemensen met bijvoorbeeld PTSS of een burn-out. Twee medewerkers daar zijn op non-actief gesteld. Bij de politie zouden signalen binnen zijn gekomen over ongewenst gedrag bij de Blauwe Haven. Wat voor gedrag precies wordt niet bekendgemaakt. Vier radicale soevereinen worden voor de rechter gesleept voor het voorbereiden van een terroristische aanval. Soevereinen zijn mensen die onze overheid niet erkennen en die zich niet aan de wetten en regels houden. Volgens het OM waren ze van plan om met geweld de overheid omver te werpen. En ook de burgemeester van Deventer was doelwit. En Ajax heeft makkelijk gewonnen van Fortuna Sittard in de Johan Cruyff Arena werd het 5-0 voor de Amsterdammers. De tweede helft speelde Fortuna met 10 man omdat Rodrigo Goed rood kreeg. Was allemaal te zien bij ESPN. Kom, hé, hey, dat is niet handig van Goed. Want die volkomt daarmee de scoringskans en dan is het rood. Kan er ook nog wel bij voor uh, Fortuna in de extra tijd van deze eerste helft. Voor Ajax scoorde Bertrand Trouwrede 2-0. Zijn eerste Eredivisie goal sinds hij weer terug is bij de Amsterdamse club. Ajax moet trouwens nog wat wedstrijden inhalen. Die werden geschrapt vanwege de politiestakingen. Ze staan nu zevende in de competitie. Het weer dan. Komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen een lekker zonnig dagje. Alleen aan het einde van de middag is het soms bewolkt bij 23 graden.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 When Hello. We know I want to deal walk, walk, with you walk, walk, shoo, walk, Or should walk, walk, I stay in the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 TikTok.